Goedemiddag, ik ben Martijn. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de buurt van Valencia wordt toch altijd gezocht naar veel vermisten na het noodweer en de overstromingen van bijna een week geleden. Maar nu valt er veel regen in de omgeving van Barcelona, vertelt correspondent Miral de Bruyne. Vannacht zijn in een plaats ten zuiden van Barcelona zelfs al overstromingen geweest. Tot nu toe zijn daar nog geen slachtoffers van gemeld, gelukkig. Maar er is wel een snelweg ten zuiden van Barcelona onder water komen te staan. En dat is vlakbij vlak het vliegveld. Maar wat dat dus uiteindelijk ook invloed heeft op het luchtverkeer natuurlijk. Zeker 15 vluchten zijn vanmorgen omgeleid. De kans is groot dat er nog meer regen gaat vallen daar. De overstroming in Spanje van vorige week... hebben aan 214 mensen het leven gekost. Problemen op het spoor. Tussen Den Haag en Rotterdam... rijden al de hele dag minder treinen door een storing. En ook de avondspits krijgt er last van. Volgens ProRail duurde duurt het sowieso nog... tot het begin van de avond. Tijdens de ochtendspits reden lange tijd überhaupt geen treinen... tussen station Holland Spoor en Delft. Bij 162 automobilisten... gaat binnenkort een bekeuring op de mat... Van voor het negeren van een rood kruis boven de A2. Na een kettingbotsing zaterdagmiddag bij Breukelen werd de snelweg deels afgesloten. Agenten zagen dat bestuurders zich daar niks van aantrokken en zetten hun bodycams aan. De boete voor het negeren van een rood kruis is minimaal 250 euro. En tijdens een concert in Australië is Chris Martin in een gat in het podium gevallen. De Coldplay-zanger was tegen het publiek aan het praten en liep achteruit toen het misging. Okay, even uh, this is Friday. I missed is That's uh plan. Thank you for me so much. Ja, hij lijkt er zonder kleerscheuren vanaf te zijn gekomen, want hij ging gewoon door met de show. Chris Martin is niet de enige die het overkomen is. Niet lang geleden viel. Olivia Rodrigo ook al in een podium gehad. Ook zij hield er niks aan over.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 Zo hoor je hem bijna helemaal, de single van Womack Womack en de Teardrops. Nou, het is even na twee uur, Zandvoort, een hele goede middag. Dus zaterdagmiddag voor het live programma en maandagmiddag voor de herhaling. We zijn nu weer met Zandvoort op zaterdag vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Nou, ik kijk even op de temperatuurmeter bovenop onze zendmast hier in Zandvoort. Momenteel maar liefst 13,2 graden.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 In the house hip-hoppin' on the dance floor Come on and listen, I'm on the mission Are you ready? Two rock steady, Rhyme to rhyme, I add line to line A motivation guarantee at all the time The rhyme rock to the rhythm, the rhythm, the rhythm Pump up the party Turn up the bass! Yes, brake. do the new jack hustle Shake your booty, flex your muscles Everybody shake your body It's MC's house hip house party Like the rubber with a mic in a hand Let's cut and stump into the jam Like a boat from the blue I break into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 Like the rebel with a mic in a hand Let's clap and stomp into the jam Like a boat from the blue I break into It's on you It's about the time So come on, get on up Take it to the top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 als de muziek geweest is, gaan de mensen na het klokje... naar hun geliefde of naar een graf wat ze willen gedenken? Ja, iedereen komt binnen en krijgt een kaarsje. Die kan dan of een wandeling maken over het of Ze kunnen meteen door naar het punt waar we hebben, de gedenkboom... waar mensen worden ontvangen dan met koffie-thee. Ja, Dat werd ook meteen goed druk bezocht. Er hangt een heel groot hart waar bloemen ingestoken kunnen worden...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 En dat, uh, dat is, dat is heel uh, kan heel emotioneel natuurlijk zijn. Om ja. te vasthouden. Dat kan ook wel veel troost bieden. Ja. En dat je volgt dat je niet alleen bent. Nee, um, uitvaart Centrum Zandvoort, hè, die uh, is, uh, is daar in de lied. En je hebt ook veel vrijwilligers. Uh, is het... Ja, nou in de lied. Het is, het is natuurlijk wel zo dat het vanuit uh, de Begraafplaatscommissie uh, tot stand ooit gekomen is oh, al ja, in 2016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 ja. Dus het is eigenlijk een, een organisatie waar heel veel uh, instanties zoals Haarlem, Zandvoort en uh, uh, alle... Ja, en laten we ook zeker niet onderling hulpbetoon ook uh, vergeten. Die, uh, de stichting die daar ook uh, aan deel ja, Het is een hele grote groep bij elkaar die dat tot stand brengen. Oké, okay, ja, dan is dat een beetje duidelijk. Um, ja. Het is altijd op vrijdag, heb ik begrepen.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 Ja, de reacties waren, waren heel goed. Oké, okay, nou dan, uh, ja, dan bedankt voor de uitleg. En uh, we gaan volgend jaar in de aanloop wel weer een soort uh, bekendmaking maken, ook op de radio. Ja, dat is, dat is heel graag. Dat, dat doen we graag. Oké, okay, Chantal, dankjewel. Gaan we doen, Gaan we doen? oké. Okay. Dankjewel. Ja, dat was Ben Sonneveld van, vanmorgen dan uh, in gesprek met uh, Chantal Bruinsdeel van het uh, uitvaartcentrum. En het ging uiteraard over uh, lichtjesavond.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 Down Je hoort ze allemaal hier uh, bij ZFM. Als eerste de nieuwe single van Lady Gaga en Bruna Mars. En Die With a Smile. En daarachteraan de extended version van uh, Donna Allen. Ook leuk SND Classic, joh, de serious. Nou het is precies uh, half drie hier in Zandvoort. En uh, dat betekent dat we gaan kijken naar het uh, weerbericht voor de komende dagen.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 En als je het weer wil nalezen, dan ga je uiteraard naar onze eigen ZFM-app. Ook daar vind je het weer en dan speciaal het weer van Zandvoort en omgeving. Dus mocht je onze app nog niet hebben, download op nu juist gratis beschikbaar in de Play Store. Straks horen we Ben of Veugen. Ja, waar gaat het niet over hebben? Dat hoor je zo rond kwart voor drie. Walking round the room, singing stormy weather at 57 Mount pleasant. The sleep, but not the dream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 Nothing to be wrong with part-time lovers If she's with me, I think the lights To let you know tonight's the night for me and you, my part-time lovers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 lekker gezellig hier in het centrum van Zandvoort. Wat de lopers en hardlopers die komen om aan van de tocht. En ja, tot ra 5 uur hebben ze dan zo'n beetje de tijd om te finishen op het Raadhuisplein hier in Zandvoort. Nou, de volgende plaat heeft te maken met het onderwerp NA. Y'all yeah, I mean that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 verbindelaar, uh, dus ik heb daar uh, ja, met Radius gewerkt en uh, B zo uh, so, uh, battlefield management System, BMS. Ja, we hebben zoveel afkortingen, dus. Uh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 ik zie de grote raketwerpers en, en grote een, kanon voor mijn tijd. De 109 is voor mijn tijd. Dus voor mijn tijd kom ik net in de, de 109, tijd. is dat een kanon? Ja, dat is de artilleriestuk wat je daar ziet. Ja. Uh, de, bij de Fuchs heb ik uh, dingen gedaan, even kijken. Ja, de PRTL, Panzer uh, Rups Reind, Luchtafweer. Luchtdoel, dat was het ja. De, in Ede, toen ik in Ede kwam, zaten zij uh, schuin tegenover ons. Dus ik zie best wel voertuigen waar ik uh, ja, mee heb gewerkt of in aanraking ben geweest. Ja, ja, ja, ja, ja. Geweldig, dankjewel. En uh, je mag nog een plaatje aanvragen. Nu overval ik je een beetje. Maar wat is, uh, wat is je uh, muziekkeuzes? Oh. Wat, waar hou je van? Ik luister uh, de ja, laatste tijd alleen maar jaren 60, 70, 80 muziek. Gewoon old school. Mm. <laughs> maar wat is een mooi nummer? Ja, dat weten wij Ja, dat weten wij wel. Want, uh...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 Cha cha cha cha cha. Mm -hmm. world Speciaal gedraaid, dus voor Buddy van Defensie. Deze single van Sam Cooke en The Wonderful World. Ik ben trouwens heel benieuwd wat Buddy allemaal te vertellen had aan Benno.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 Bij Sao Paulo in uh, Interlagos. Dat uh, betekent tussen de meren, en daar kan het uh, weer altijd uh, in één keer omslaan, kijken of het uh, vandaag het geval is. In ieder geval, de sprintrace uh, staat dadelijk uh, vanaf uh, drie uur geen stappen op uh, Paul. Hij staat uh, op uh, de vierde plek. Maar uh, Lando Norris die, uh, mag wel of, uh, Piastri mag wel van, uh, van uh, Paul starten en achteraan uh, Lando Norris.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 Et les craquettes volent de l'oseille, comme si je faisais des merveilles, les coulquilles de l'attention, ils m'expliquent leurs opinions, et les fumeurs fument encore, seul qu'on crève tout son cœur, ils touchent son cœur sur le trottoir, c'est la chorale des poumons noirs.